Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Martin Toonder in de bewerking van Peter Tenuil. Vandaag vertelt Chantal Janssen De Liefdadiger, deel 1. In 1964 schreef Martin Toonder Heer Bommel en De Liefdadiger. Daarin voert hij het televisieprogramma De Loerdraaier op, dat een verre, verre voorganger blijkt te zijn van Big Brother en De Gouden Kooi. Had Toonder voorspellende gaven of kennen de tv-producenten van vandaag hun klassieken? avond in het voorjaar trad heel bommel in zijn tuin... en snoof met welbehagen de prille geuren in. Oh, wat is de lente toch mooi. Men moet er oog voor hebben, natuurlijk. Maar als heer merkt men dingen op die eenvoudige lieden ontgaan. Dat had ik als knaap al. Ik weet nog hoe ik mijn goede vader de eerste ontloken paardenbloem wees. Oh, alles staat op uitkomen. Het gras... En waar de bloemen ook. Kijk, een dahlia die precies bij mijn stemming past. Ach, ik geloof dat ik een dichter zou kunnen zijn Zing. als er niet altijd iets tussen kwam. Een spring. De maan die heeft een ring. Hoe was het nog weer? Iets van. Quisque. Um, als men mij toestaat. Quisque sibi proximos. Bij de Zevenboom in het Savelbos zijn vannacht de brekels los. Wie een ring ziet om de maan, moet niet naar de brekels gaan. Uh, wat zei je daar? Oh, excuseer je, Olivier. Ik zei een oud versje op dat mijn grootmoeder placht te reciteren... wanneer een ring om de volle maan was met uw welnemen. Zo, placht ze dat. En, en wat zijn brekels, Joost? Dat weet ik niet. Slechts volk, wanneer ik mij zo mag uitdrukken. Want wie een ring ziet om de maan, moet niet naar de brekels gaan. Zo luidt het slot van het vers, heer Olivier. Brekels. Bah, wat een onzin. En dat op een avond als deze nu de hele natuur tot blijdschap nood. Als iemand begrijpt wat ik bedoel. een brekel? Parbleu! bleu... Waarom blijft je niet thuis als de nacht gevallen is? Uw lallend geroep is hoogst hinderlijk, Amis. Oh, eh, uh, hallo, Marquis. Uh, ik ik schrok even van een vleeder of zo. U kent dat, maar bang ben ik nooit. U moest dat weten, mijn moed is in onze kringen toch bekend? Ik niet wij. uw kringen niet. Denkt u soms dat ik een sier geef om zo'n ring om de maan? Of om die vampiers die daar vliegen? Nee, hoor. Een ring om de maan? Mm -hmm. Parbleu, dat herinnert mij aan een oud versje. Hoe begon het ook weer? Quis quesibi proximus, geloof ik. <laughs> ja, ja, ja, ja. Wat een onzin, niet? O Over bekels en zo. <laughs> in het Dat versje is zeer poëtisch, Amice. Ik ben toevallig doende het in een sonnet te transponeren... Oh. Er zit een sterke, sinistere dreiging in. <laughs> u, u bent een grappenmaker, hoor. Uh, maar over dat bang zijn gesproken... Juist. Laatst nog... Het... Als u dan geen vrees kent... en als u dat poeem grappige onzin vindt... dacht ik u om het te doen. Uh, uh, uh, uh, wat te doen? Naar Gint Savelbos gaan. <laughs> denkt u dat ik dat, dat ik dat niet durf? Sterker nog. Ik werd met u om duizend florijnen. In dat zwavelbos, Amis, zijn de brekels los. En wie een ring ziet om de maan, moet niet naar de brekels gaan. Kortom, gedurft het niet. Aangenomen om, om de duizend florijnen. Ik ga naar het zwavelbos. Heel gewoon. Aangenomen. En vergeet niet om de spreuk op te zeggen, anders zal het u slecht vergaan. Uh, wat bedoelt u, als u begrijpt wat, wat, wat, wat ik bedoel? Uh, welke spreuk? Quisque Sibi Proximus. Quisque Sibi proximus. proximus. Quisque Sibi Proximus. Een gemakkelijk gewonnen wetenschap. Zelfs wanneer er geen demonen in het bos huizen, zal de sukkel schrikken van zijn eigen schaduw. Zo'n platte geest verstaat de poëtische gedachte van een oud gedicht niet. Heer Bommel had langzaam en met grote omwegen het bos bereikt... en voordat hij het wist, liep hij in de duisternis onder de stammen. O, een oe, nachtvogel werd ik. Uh, Kwiske, zie wie... wat ben ik begonnen. Wat doe ik hier... Thuis heeft Joost de koffie klaar. Eh, niets daarvan. Ik zie die marquise al lachen. Denk, denk, denk dat ik bang ben. Oh, ik zal hem tonen. Oh. Uh, proximos. Kwis, uh, Proximos. Oh. Oh. Oh. Oh. Enge ogen in het donker. B -b brekels. Het <laughs> nee, zijn maar bomen. Of al of brekels. Schaduwen komen dichterbij. Kwis. Oh. Quis-mis-misproximus, ik, ik, ik, ik, ik, ik heb niks gedaan. Ik, ik, ik, ik wil ver. Ja. we blijven lachen. quis laat me gaan. Ik, ik, ik zal het weer goedmaken. Het is allemaal de schuld van mijn vader. Laat me gaan. Is er iets voel je niet goed? Zoek de zon op, vriend, ook als de maan schijnt. We blijven lachen niet. Bent u geen, geen demon? Een demon? Ja, u, u weet wel uit dat kinderversje, als u begrijpt wie ik bedoel. Maar goede vriend, hoe heb ik het nou met je? We leven in een verlichte tijd en demonen bestaan niet. Dat weet toch iedereen? Kom, de vallen die, kuil, die heeft jou aangepakt. Laten we doorlopen, knap je vanop. Uit het duister naar het licht. Dat is beter. Ik voor mij ik niet van de duisternis. Het leven is vol zonneschijn als men er maar oog voor heeft. <hums> ik ik een deed, want stel je voor... Integendeel, ik ben altijd bezig met opbouwende gedachten. Beschavend werk in dienst van de gemeenschap. Dat is mijn doel. oh, oh ja. Dat, dat, het meen ook. Dat, dat is toevallig. Goed zo, zo mag ik het horen. Ja. Het leven is vol zwart geloof en duistere denkbeelden. En daar moeten wij tegen strijden. Laten we de handen in de slaan, vriend. Mijn naam is tussen haakjes Brekel. Oh. Kom, kom, kom. Ik trek je uit de kuil. We blijven lachen, vriend. Dat ja. doet het geen pijn. Ik uh. denk dat er een les verborgen in alles wat je meemaakt. Ja. Zoek de lichtkant, dat is mijn motto. Ja, ja, maar, maar ik heb een teergestel en, en, en ik ben lelijk gekneusd, dat voel ik. <laughs> Dit is nu al de tweede keer dat ik vannacht gevallen ben. Ach, ik had nooit naar de Brekels moeten gaan. Hoe zei u nog maar dat u heet? Brekel, Lieven Brekels, een bekende naam vandaag de dag. Je weet wel... De ontwerper van witter dan witte wasmiddelen. Modder afstotende vloeren. Afwasmachines en andere huishoudelijke apparaten. Die het leven van de huisvrouw helpen verlichten. Want dat heb ik mij tot taak gesteld. Zonneschijn en vrije tijd. Ook voor de vrouw die al te lang een sloof is geweest. Momenteel ben ik bezig met een automatische babyverzorger. Oh, oh, oh, oh. Ik trek het te kuil. We blijven lachen. Maar jij moet wel een zwarte kijk op het leven, mijn vriend. Wordt tijd dat wij eens samen praten. Goed doen, dat is een behoefte voor mij. Dat is geen verdienst, hoor. Ik kan niet anders. Als ik een ongelukkige zie zoals jij, wordt mijn betere ik wakker. Ja, we blijven lachen, roep ik dan. Is me dat vallen. Dan knap de sukkelaar van op, hè, wat jij. Ach, bleu. als dat pommel niet is. Huiswaarts na verlaat cafébezoek, wet ik. Uh, dan werd u verkeerd. Ik had wel wat anders te doen vannacht. En wij hebben een weddenschap lopen. Weet u dat niet meer? Ach, ik zal Wilt u zeggen dat u naar het zavelbos gegaan bent? Uh, uh, uh. Alleen, bij volle maan, uh, uh, naar de Zevenboom, zoals de afspraak was. En hebt u daar het vers op gezegd, uh, Dat heb ik. Deze heer hier kan het getuigen. Ja, zeker. Hoewel ik moet zeggen dat ik niet van een dergelijke weddenschap houd. Er blijkt een zwartgallige kijk op het leven uit. Hou ik niet van. U Uw duizend florenen, amies. L'argent n'a pas d'odeur. Oh, daar keek die markies van op De duizend florijnen spelen natuurlijk geen rol voor lieden van onze stand. Maar hij had niet gedacht dat ik het willen zou. Ja, er was moed voor nodig, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat, dat, dat weet ik maar al te goed. Als er een ring om de maan is, moet je niet naar het gaan. Maar toch bevalt je bankbiljet me niet, vriend. Dat kan geen geluk brengen. Men moet licht zoeken in het leven en niet op de duisternis wedden. Kom mee naar dat boerderijtje daar. Dan zal ik je tonen hoe ik wat zonneschijn heb gebracht in het bestaan van die arme boerin. Dag, vrouw Loen. Hoe gaat het? Zo, zo, meneer Brekel. Moeilijk, hoor. Zoals altijd. Ja, ik ken dat. Maar we blijven lachen, nietwaar? Hoe bevalt de wasmachine, vrouw Loen? En de ijskast? En de mooie televisie die ik heb laten bezorgen? Die maken je leven toch een stuk prettiger, hè? Ja, ja. Een beetje zonneschijn in het leven van de vrouw. Dat is mijn motto. Daar werk ik voor. Daar denk ik dag en nacht aan. En over de betaling hoef je je geen zorgen te maken, hoor. Daarvoor heb ik het afbetalingssysteem uitgevonden. Ja, het is allemaal heel mooi, hoor. De wasmachine en de ijskast die je me geleverd hebt zijn reuzen. En van die televisie hebben we veel verzaadbewijzen van, van spreken. Maar... Oh, kom, kom, kom. Kijk niet zo bedrukt, vrouw Loen. Ik ben er om je leven gelukkiger te maken. Wat scheelt eraan? Wel, ik heb het geld niet bij elkaar, voor de afbetaling en zo. Kijk, dat vind ik nou jammer. Ik heb de afbetalingsregeling uitgevonden als een zegen, als een ja. poging om het licht te brengen in het leven van de kleine man. Ja, als een klein zonnetje ik. in de duisternis, maar wat zie ik? Men begrijpt het niet, men laat me in de steek. De afbetaling, vrouw Loen, is voor nette, ordelijke lieden die eerbied hebben voor mij en deijn. Ja. Kom, heer ja. Brekel, het, het schikt mevrouw niet, dat voel ik. En geld speelt tenslotte geen rol, zegt u nu zelf. Hier zijn de duizend florijnen die ik van de markies gewonnen heb. Neem ze, dan kunnen we verder gaan. Ik wil graag nog iets meer horen over de manier om het leven van anderen gelukkiger te maken. Dit bankbiljet kan ik niet aannemen, dat is namaak. De markies heeft zijn wedderschap met een vervalsing voldaan de gui. Overal treft men toch grappige puntjes aan in het leven, als men er maar oog voor heeft. Hela, oh, we blijven lachen, wat is dat? Dat zijn de regels? De buren, u weet wel, altijd zijn ze bezig ons te sarren. Het is erg, meneer. Nu hebben ze de vader en de jongens veel te grazen. Smeerpijpen. Durven jullie wel, hè? Stiekem met modder gooien als vader Bieterooit, hè? Zo gaat het nu altijd. Altijd zijn de regels ons aan het treiteren. Al honderd jaar, meneer. Sinds grootvader Loen het bietenveld heeft, zitten ze met hun vuiligheid achter ons aan. Het is niet grond, zeggen ze, thuis. Oh, do, doe toch iets, dit, dit, dit is vreselijk. Kom, kom, kom niet zo zonder. We, we blijven lachen vrienden. Oh, zoek de lichtpuntjes. weet gemakkelijk praten, ze gooien met stenen. Kijk nou toch eens. Die eenvoudige lieden zullen lelijke ongelukken maken als dit zo doorgaat. We, we moeten iets doen. U moet iets doen bedoel ik, als u begrijpt wie ik bedoel. D dit kan zo niet doorgaan. Het kan best. Deze twee families hebben reeds honderd jaar lang een vete. Ze zijn al begonnen toen de oude Loenen het bietenveld verbrachte. Maar is voor jouw tijd. Kom, in alle dingen is vreugde als je het maar wilt zien. Kom, laten we gaan. Ik stel voor om de afbetalingsregeling een ogenblikje te vergeten. Ik krijg daar ineens een pracht idee om wat vrede te brengen in het leven van deze toppers. Breng een keer, is mijn motto. Oh, oh de politie is praat. Relletjes en andere nieuwe wetsigheden worden hier goed in de hand gehouden. Ach, wat doet de politie? Brengt die wat zon in het leven van de arme landbouwers? Wel, nee. De toppers worden opgesloten in een donker rok, alsof dat helpt. Ik zie het anders. We moeten blijven lachen. Dat is mijn motto. Maar er moeten orde en regels zijn. Men kan dit toch niet laten voortgaan? Wel, ik merk dat jij een goed hart hebt. Dat is prettig. Want misschien kan jij mij helpen om iedereen gelukkig te maken. Wees gerust. Ik ga de ruzie van die eenvoudige landbouwers bijleggen. Lichtpuntjes brengen, hè? Niet waar? Uh, kijk, daar ligt Bommelstein, als u begrijpt wat ik bedoel. Nee, nee, ik ga niet met je mee. Voor zitten en praat is geen tijd. Wanneer je vreugde wil verspreiden, heb je geen rust, hè? Vandaag ga ik een nieuw type knalvis op de markt gooien... om oh. het leven van de jongeren te vragen oh. <laughs> hmm. ah, Een mooi kippensoepje lichtgebonden, zoals het hoort. En met net genoeg kruiderij. Het uh, doet me genoegen dat te horen. Misschien mag ik dan zo impertinent zijn om voor vanavond vrij te vragen. Ik zou het op prijs stellen om een lezing bij te wonen in het nut. Er spreekt een zekere heer Brekel over het gelukkig maken van anderen. Met u goed vinden. Hij moet een bijzonder persoon zijn. Uh, ga maar, Joost. Dank u wel, heer Olivier. Brekel? Zou dat dezelfde brekel zijn die ik vannacht ontmoet heb? Een bijzonder persoon, ja. Maar ik weet niet. Ik bedoel, wat zou die eigenlijk met dat rare versje te maken hebben? Nu ik er nog eens over nadenk. Uh, bedoel ik... Kwiske proosie Dag heer Olly. Hebt u ooit gehoord van lieven Brekel? Dat moet een rijk man zijn. Vanmiddag heeft hij een paar boerderijen hier in de buurt gekocht. En daar gaat hij een motel van maken. Oh, zeker, die ken ik, jonge vriend. Oh. In mijn strijd tegen het bijgeloof... heb ik mij vannacht naar het Savelbos begeven. Je kent natuurlijk het versje van Quisque: Wie een ring ziet om de maan moet niet naar de Brekels gaan. Je weet wel. Uh, nee. Goed, je kent mijn moed en ik er dus op af... Oh, het was donker en akelig, hoor. Vol oogjes en geroep. Ik zeg dat vers op. En jou, ja, hoor, daar verschijnt een heer die Brekel heeft. Maar nu vraag ik me af, is dat nu zomaar een heer Brekel of is het een Brekel? Als je begrijpt wat ik bedoel. En wat is een Brekel? Ik, ik weet het niet. Kijk, die boeren daar er eens uitzien. Zouden ze een ongeluk hebben gehad? Die boeren hebben gevochten. Ruw volk. Het zijn de loenen die hun veten hebben met de riggels. Maar de heer Brekel zal hen helpen door wat licht op hun pad te brengen. Dat zei hij. Hij moet dus wel een goed iemand zijn wat jij. Loen, zei u? Richel? Mm. Dan heeft die brekel vanmiddag hun boerderij gekocht. Gauw, naar binnen. Daar komen de riggels aan. De politie heeft ze allemaal weer losgelaten. <lacht> Och, och, daar beginnen die vlegels voor mijn deur... hun ruzie verder uit te vechten. Niemand die eraan denkt dat een heer daar volstrekt niet tegen kan. Oh, oh, dekje, jonge vriend. Baal de politie op, bedoel ik. Do -do Doe toch iets. Ik ken de loenen en de regels niet. Maar ze moeten wel een erge hekel aan elkaar hebben. Heeft die meneer Brekel daar soms iets mee te maken? Sst, ik, ik, ik hoor iets. Daar komt iemand door de achterdeur hierheen. Jagen hem weg. Goedenavond, heer Olivier. Men vecht buiten. Ja. Ja. <kijkt> Als ik mij zo mag uitdrukken. Hoogst betreurenswaardig. Dag, jonge heer, Het valt mij wat rauw op het lijf met uw welnemen. Na de voordracht van de heer Lievenbrekel had ik zo'n mooi gevoel van binnen. Breng zon in het leven van uw buurman en blijf lachen, zei hij. Heel gevoelig werkelijk. <kijkt> en nu dit. Ja. verschrikkelijk. Hoe is het mogelijk dat men zo diep kan zinken... Dit moeten slechte lieden zijn, jonge vriend. Ach, de wereld is vol kwaad. Excuseer, heer Olivier. U ziet het te somber als ik zo vrij mag zijn. De loenen en de riggels zijn niet slecht, maar arm. Ze hebben geen andere lichtpuntjes op hun pad dan een vete. En dat is heel betreurenswaardig. Maar de heer Brekel is bezig hen te helpen met uw goedvinden. Ze hebben al een wasmachine, een tv-toestel, een stofzuiger en een bromfiets... op prettige betalingsvoorwaarden. En nu gaat hij hun een betere woning bezorgen. Breng zon in het leven van uw buurman en blijf lachen, zei hij. Heel fijn werkelijk. Oh, ik, ik weet niet. Voor een heer van mijn stand... Uh... Oh, er was een heel goed publiek op de lezing... Zelfs commissaris Bas was er, die was er echt door gegrepen met uw welnemen. Gevaarlijk, zo'n lezing. Als je er bent, lijkt het wel mooi allemaal. Maar in de praktijk sta je daar anders tegenover. Ram erop en hou ze eronder. Zo moet je wel denken, anders zit je met de brokken, zoals ik nu. Wat is dit voor een bende, Bas? Je cellen liggen in puin en je gang is afbraak. Wat heb je uitgehaald? Dat hebben de richels en de loenen gedaan. Ik zit met die lui in mijn maag. Altijd vechten en relletjes. En wanneer ik ze opbreng, breken ze de boelen hier af. Wat? Hoe heb ik het nu met je? Waar blijft je gezag? Ik weet het niet. Sabels en knuppels zijn zo'n ruw burgemeester. Men denkt tegenwoordig anders. Men moet zon in het leven van zijn buurman brengen. En men moet blijven lachen. Dat is veel mooier dan erop rammen. Wat u? Uh, dit is het gekste wat ik ooit gehoord heb. Hoe kom je aan die opstandige gedachten, Bas? Door een lezing van een zekere Brekel. Die heeft mij aan het denken gebracht. Wij van de politie lachen nooit, dacht ik. En dat gooide mij in een gewetensconflict. Zo, en wie is Brekel? De, deze kant op. Hij is toevallig in mijn kamer en hij wil graag met u praten. Zo is het. <laughs> u voelt de dingen fijn aan, zoals ik gehoord heb. We blijven lachen, is uw motto. Kijk, met u kan ik praten. Uh... Tja, mijn gevoel voor humor is bekend, ja. Maar uh, wie bent u? Mijn naam is Lieven Brekel. Altijd daar waar wat licht en vrolijkheid gebracht moet worden. Dag en nacht ben ik bezig met het oplossen van moeilijkheden van anderen. Zo heb ik bijvoorbeeld de parkeermeters uitgevonden... en het uh, doorzichtige plakband. Oh, aha, bent u dat. Nou, prettig u heerlijk te ontmoeten. En nu wilt u ons helpen met die vechtersbazen... Dat zei de commissaris tenminste. Juist, ja. De regels en de loenen. Die staan niet op zichzelf, hoor. Hun probleem is algemeen, zou ik willen zeggen. Het is een huisvestingsvraagstuk, wat u. Net wat ik al dacht. Slechte huizen, slechte zeden. Eerst even iets anders. Om een begripsvolle sfeer tussen ons te kweken... heb ik een klein geschenkje voor u meegenomen. Komt u even mee naar buiten? <middels> U bent een liefhebber, dat zie ik aan uw wagen Daarom is deze toeter voor u Moet u eens even luisteren Maar er is meer Ik heb extra lampen met rode hoesjes Op een afstand net achterlichten en kijk voor naast uw stuur een prachtig televisietoestelletje. Oh, <laughs> kleine geschenkjes, eigen vindingen om het leven te veraangenamen. Probeer Proberen ze maar eens. Ze zullen u zeker vrolijkheid brengen. Het is prachtig. Ik zie ze op de kleine club al kijken. Maar wat kan ik nu eens voor u doen? Oh dat? Niet zo. Nee, nee in tegendeel. Ik, ik ga nog meer voor u doen. Het huisvestingsprobleem bijvoorbeeld. De plannen zitten in mijn tas. Glazen flats... Vol licht met dunne wanden die een gesprek van buur tot buur mogelijk maken. U zult Zo. versteld staan. Zo. Het enige wat ik van u vraag is wat begrip en steun, zodat ik rustig mijn gang kan gaan. Maar natuurlijk, heer Brekel. Maar natuurlijk. <hierig> Enig. We blijven lachen, hè. <hierig> <hierig> Dank je. Geen pap, Joost. Die tocht naar het savo heeft me sterker aangegrepen dan ik vermoedde. De hele nacht heb ik van oogjes en brekels gedroomd. Wie is hier lieve brekel? Dat vraag ik me steeds maar af. Een edel iemand. Het is jammer hmm. dat u zijn lezing niet hebt gehoord. U ik op hoofdpijn. Een schelen stijl. Take, als je begrijpt wat ik bedoel. Dan heb ik hier iets voor u, als u mij toestaat. Huh? Hoofdpleintabletten tabletten in een nieuwe, frisse verpakking. Oh. Die heb ik heb gisteravond kunnen kopen na de lezing. Ze zijn gemaakt door de gezondmakende, gelukbrengende geneesmiddelenindustrie van de heer Brekel. Erg hygiënisch, heer Olivier. Oh. Uh. Het zit goed dicht en zo kunnen er geen stofdeeltjes of basillen bij komen. De heer Brekel heeft dag en nacht gezocht naar een oplossing. Stof en vuil zijn schadelijk. Neem zuivere medicijnen, zei de heer Brekel. Dan blijft u lachen. Oh, schei uit met dat lachen. Oh, ik heb hoofdpijn, dat zie je toch... Voorzichtig, heer Olivier. U zult de inhoud beschadigen. Dat omhulsel is juist om alles kiemvrij te houden. Zeer betreurenswaardig. Op deze wijze doet u de mooie bedoelingen van de heer Brekel onrecht. Kijk nou eens. de tabletjes zijn geheel vergruist met uw goedvinden. De heer Brekel, ja, zij wat nog... Wat met je Brekel? Zie je dat niet dat mijn Miguel verergerd is... Brekels frisse geneesmiddelen. Bah. Neem zuivere medicijnen en blijf lachen. Die brekel hangt me de keel uit. Het kan best zijn dat hij beter is dan ik. Hoewel, nu ja, het kan best zijn bedoel ik. Maar ik heb niets dan ellende van die man beleefd. Valse bankbiljetten, vechtpartijen, loenen en regels op mijn gazon... Nou, kijk nou toch wat ze hebben achtergelaten. Lompen en een oude hoed. Opgehoepeld met dat ding. Oh. Dat lucht op. De vlegels, wat denken ze wel? Men kan niet ongestraft op het gazon van een heer komen vechten. Wat moet dat? Turf je wel, achter mijn rug, We... hè? Doe het nog eens als je het lef hebt. Wat, wat, wat, wat, wat bedoelt u, bedoel ik? Goed, ik zag je schoppenpubbel. Zoek je Harry? Uh, nee, maar ik ik, uh, ik, ik, ik niet. Ik, ik, ik vind het niet prettig dat hier gevochten wordt. M mijn ramen zijn hier gegooid en er liggen lompen in mijn toppenbed. Daar houd ik niet van. B ga weg en, en neem uw hoed mee. Zijn hoed, mijn hoed. Mijn hoed. Wat hebben jullie met mijn goede goed te maken, flerker? Zoeken jullie soms zo ruzie? Het is zijn schuld. Deze mooie meneer was bezig te voetballen trapte tegen de hoed van een arme, vrije boer, dat neem ik niet. Wat denken die stadslui tegenwoordig eigenlijk? Blijf van mijn hoed af. Begin je weer? Ik begin niks. Wie begint hier? Heren toch, neem uw kleding toch mee naar huis en, en overleg dan rustig. Deze stadje begon. Ik zag al tegen onze hoed schoppen. We zullen hem eens van de hoed en de rand vertellen. Oh. De vent van de wasmachine. De afbetaling van de tv. Weg hier, Kom. <laughs> Wat een herrie, nietwaar? waar. Maar laat je niet staan? Blijf lachen. Barbaren. Tuig. Je moet het breed zien. De oorzaak van dit gedrag schuilt in de woningtoestanden. En daarvoor heb ik een fijne oplossing, jongen. Maar jij moet me helpen. Helpen? Hoe, hoe kan ik helpen? Die lieden zijn geen heren. Het, het zijn vlegels. En dat zullen ze blijven. Zo denk ik erover. Kom mee. Ik zal u mijn plannetje uitleggen. Deze landlieden die zijn niet slecht. Ze passen zich moeilijk aan. Dat is de hele kwestie. Men ziet dat tegenwoordig in alle kringen. Maar de oplossing is niet moeilijk. Verander hun woningtoestanden en de zaak is in orde. Zo zie ik het. Leer ze om aardig voor elkaar te zijn en ze lachen. Huh? Wat jij? Lachen? Mijn hoofd klopt me en mijn tulpenbed is geknakt. Bah. Huh. Juist. Je wilt graag helpen, dat wist ik wel. Als jij mij nu dit stukje bouwland verkoopt, zorg ik voor de rest. Ik zet daar een keurig modern flatgebouw neer. Dan zal jij eens wat zien. Bouwland? Mm -hmm. Dit is geen bouwland. Dit zijn groene weidegronden die bij Bobbelsteen horen. Dacht u dat ik die ging verkopen voor dat tuig van Richel? Als u begrijpt wie ik bedoel? Nooit. Helaas, wat is dit nu jammer. Dag en nacht probeer ik wat licht in het leven van ongelukkigen te brengen. Maar als ik geen hulp krijg, dan sta ik machteloos. Arme loen. Hoezo arme loen? Wat, wat, wat, wat gebeurt daar? De regels en de loenen die worden uit hun huizen gezet. Ik heb die boerderijen gekocht. Ze kunnen de huur niet betalen en ook hun afbetalingstermijnen zijn al lang vervallen. Daar heb ik de wet op mijn hand. Oh. Maar natuurlijk wil ik hun ondergang niet. Ik had de arme willen verrassen met een mooie frisse nieuwe woning. En daarvoor had ik uw stukje bouwgrond nodig. Maar ja, hoe dat niet gaat... Soms moeilijk om te blijven lachen in deze koude, berekenende wereld. Ja, ik bedoel, uh, ik, ik wist niet... Uh... Meneer Brekel, al 100 jaar woont onze familie op de boerderij. En nu worden we eruit gezaakt. Help me toch. Ik kan je niet helpen, vrouwtje, hoe graag ik het ook zou willen. Maar deze heer hier maakt het mij onmogelijk. Oh, wacht even, ik, ik wil, ik, ik bedoel, het is geen bouwland. Het is groene weidegrond voor het uitzicht uit mijn eetkamer. Ik, ik heb die niet... Soms ontmoet men niets dan eigenlijk. Dan vergaat zelfs mij het lachen. Deze heer hier heeft geen hart voor arme lieden. Hij vraagt mij een klein stukje bouwgrond te verkopen waarop ik een mooi nieuw huis voor jullie zou kunnen zetten. Als dus het nu om geld ging, maar dat betekent niets voor mij. Sinds ik het geld heb uitgevonden heb ik zoveel als ik wil. Oh, voor mij speelt geld ook geen rol. Dat moest u weten. Ik, ik, ik... Dus u wilt verkopen? Noem uw prijs. Dan betaal ik contant. En dan kunnen deze lieden in hun huizen blijven tot het nieuwe klaar is. Akkoord. Oh, dank u meneer. Kom maar mee, vrouwtje. Het is mooi om goed te doen. Maar toch... Uh... Heer Olly. Uh, uh, wat is er, jonge vriend? Zoek je me? Ja, ik kom u waarschuwen. In de krant staat dat die Brekel een stuk grond van u gaat kopen om er een flat op te bouwen. Ja, met je krant. Ik heb... Wat staat er in de krant? Ja, dat heb ik u al verteld. Brekel heeft een mooi bod gedaan op een stuk bouwland. Hij wil daar huizen op zetten die de bewoners gelukkig zullen maken. Allemaal glas en ingebouwde radio's en tv-toestellen om te kunnen blijven lachen. Zo staat het in de krant. En u voelt er veel voor, schrijven oh, ze erbij. Schrijven ze dat? Daarom kom ik u waarschuwen. U moet dat niet doen, want er is iets mis met die Brekel. Hij deugt niet. Ik weet niet precies wat het is, maar er is iets niet in orde. En u moet vooral geen land verkopen, hoor. Dat zou... Het is te laat. Ik heb het al gedaan. Hm? En het land is al betaald ook. Oh. Je bent weer eens te laat, jonge vriend. Hm. Al betaald ook? Tja, dan ben ik te laat. Als dat tenminste echt geld is. Wat bedoel je? Nou... Wat bedoel je soms dat hij met vals geld betaalt? Hm -hmm. Dat bankbiljet van de markies was vals, maar... Ach, ach wat... Waarom zou Brekel dat doen? Geld speelt voor hem geen rol. Hij heeft het zelf uitgevonden, zei hij. Die man heeft belangrijker dingen aan zijn hoofd. Nu, dat was waar. Juist op dat moment stapte de heer Brekel met bezige tred het kantoor binnen... van de programmaleider der Rommeldamse Televisiestichting. Prettig dat ik u even kan spreken. Ik denk niet dat ik veel voor u kan betekenen, meneer... Brekel, lieve Brekel. Wij moeten namelijk bezuinigen. Flink bezuinigen. Ik heb een erg leuk ideetje voor een nieuwe serie. Het heet De Loerdraaier. En ik betaal het uit eigen middelen. Zo? Uit eigen middelen? Alleen maar om wat vreugde in de huiskamers te brengen, ziet u. We blijven lachen. Ja, dat is mijn motto. Luister, het zal u zeker interesseren. Vertelt u verder, meneer Brekel. Het stukje grond dat hij verkocht had, liet heer Bommel niet met rust. En de volgende dagen kon men hem dikwijls bekommerd waarnemen op een heuvel bij het verkochte terrein. Daar werd met grote snelheid een luchtig bouwwerk opgetrokken uit glas en aangevoerde wanden. En onder de ogen van de bedrukte heer, nam het als spoedig de vorm van een woongelegenheid aan. Jammer van uw uitzicht. Mooi is het niet, vind ik. Ach, het is voor een goed doel. Hè? Denk eens aan het genoegen dat de riggels en de loenen zullen smaken. Het is erg handig, bedoel ik. En licht en gezond ook. Beter dan een bedompte boerderij, zeg nu zelf. Wat, hmm. Is het soms niet mooi om een lichtpuntje te brengen? Het geld waarmee het betaald is, is trouwens echt, zeiden ze op de bank. Ik kan het niet meer ongedaan maken. Dag, heer Olivier. Het een leuke avond te worden met uw goedvinden. Huh? Leuke avond? Alsof ik niet genoeg zorgen aan mijn hoofd heb. Ik bedoel de televisie. Er is een heel aantrekkelijk programma dat de Loerdraaier heet. Wordt gepresenteerd door de heer Brekel die wat vreugde in de huiskamers wil brengen. Dat belooft wat als ik zo vrij mag zijn. Wie wil die Brekel eigenlijk? Huizen bouwen of programma's verzorgen? Ik snap die man niet. Wie is Brekel, Joost? Ja, daar is hij, als het mij toestaat. Breng een lichtpuntje, vrienden. Vreugde in de huiskamers... en vreugde in de harten van eenvoudige lieden. Is er iets mooiers dan het betrekken van een huis vol licht en lucht... wanneer men met uw schuld heeft moeten hokken in een donkere ruimte? Veel ellende is terug te voeren op het woningprobleem. Dat zal ik u vanavond laten zien. Hmm. Net wat ik dacht. De loerdraaier wordt uitgezonden vanaf de plaats... waar dat nieuwe bouwwerk is opgetrokken. Op heer Bommels land. Dat belooft niet veel goeds. Welkom, vrienden. Mevrouw Loer. Familie Loe, zie dit mooie huis. Het is van jullie. Ja, zonder geld en zonder zorgen. Kom binnen en leven nog nog langer gelukkig. Is dat Ik kan dat niet. Het is van jullie. Hallo. Kijk, vrienden, dit is de oplossing van vele vraagstukken van deze tijd. Iedereen in een lichte, luchtige flat. Gemakkelijk te onderhouden en te verwarmen. Maar weten jullie wat nou het leukste is? Zo'n huis schept een mooie sfeer. Men wordt als het ware gedwongen in vrede en begrip met zijn naasten te leven. En we zullen zien hoe dat in zijn werk gaat. Want overal in het gebouw zijn verborgen camera's opgesteld. Let op, vrienden. Wat bedoelt dit, man? Wat is dit voor een uitzending? We blijven lachen. Vreugd in de huiskamers en vreugd in de harten van deze ontheemden! Ja, die wordt het een mooi programma. Ik word helemaal warm van binnen als u mij toestaat. Bah, het idee. Ach, had ik dat terrein maar niet verkocht. Het geld brandt in de zak. Wat is er nou zo leuk aan dit programma? Naar mensen kijken die een nieuw huis betrekken. Hm. Nu begrijp ik het. Het zijn de Loenen en de rigels. De rigels waren natuurlijk al binnen. En Brekels bedoeling is om de beide families in één huis te laten wonen. Een pakkend idee, vooral voor een uitzending, dat moet ik zeggen. Geestig programma. <laughs> wat een humor. We, <laughs> We blijven lachen. <laughs> Kijk nou toch eens aan dat u wel welnemen. Dat komt er nu van. Oei. Is met dat lachen? Hoogst ongepast, als ik het je mag zijn. Het is zeer. <klaan> betreurspijnig wat daar gebeurt. Pardon. Goede daden zijn aan die ruwe lieden niet besteed. Dat ziet men nu maar eens weer. Hoe vreselijk is dit alles? Had ik maar aan de woorden van mijn goede vader gedacht. Geld speelt geen rol, al die jongen, zei hij. En daar... Oh. Nee, maar... Er staat niets meer op de bankbiljetten. Het is wit papier geworden. Hoe kan dat nu? Oh, vals geld. Net als Tom Poes al zei. Maar, maar dan is de koop ongeldig. Oh, oh, nu kan ik een einde aan dit gedoe maken. Oh, men zal de toren van een heer leren kennen. We onderbreken deze vrolijke uitzending nu even. Maar blijf aan u toestellen, vrienden. Over een half uur gaan wij verder. Want dan zal de vriendelijke heer die dit lapje grond voor het mooie doel heeft afgestaan... ...voor de camera verschijnen. Ja, we blijven lachen. Haha, die lui werden aardig in het ootje genomen. Zoiets doet dat toch altijd. Maar zou het niet een beetje uh, uh, ruw zijn, Bas? Ruw? Dit zijn de lui die mijn politiebureau hebben afgebroken. U zei toen zelf dat ik erop had moeten rammen. Uh, wacht even. Krachtig optreden door de politie is iets anders dan een vechtpartij. Maar goed, uh, dit gebeurt binnenshuis. huis. En daarom kunnen we er ongestoord van genieten. Buren moeten hun eigen geschillen oplossen. Dat kan men van dit programma leren. <laughs> Heel opvoedend. Ja. Heel leerzaam. Die verborgen camera's geven een beeld van de gebruiken onder het grauw... waar men van gruwt. Het is affreux. Maar het zal nog interessanter worden. Zou het? Wie is de heer die direct voor de camera gaat verschijnen? Daar ben ik benieuwd naar. Ik heb een vermoeden. Een der leden van deze club doet alles voor een beetje publiciteit. Zelfs optreden in een lachprogramma, amice. Ik noem geen namen. We hervatten de uitzending. De vriendelijke heer die ik u daarnet aankondigde... Die is wat vlugger gekomen dan verwacht was... Hij nadert snel met een stralend gezicht. Hij nadert snel. -bedoel, het en... is oh, kant... Wommel. De Wie oh, anders? En... De deze platte figuur oh, dit doet alles om, het om, het om... zijn te trekken op het scherm te krijgen. Wat is er gebeurd? Het lijkt me dat daar iets voor jou te doen is, Bas. Ik, ik weet het niet, burgemeester. Als ik ga rammen waar de televisie bij is, krijgen we iedereen tegen. Misschien kunnen we het beter op een technische storing houden. C'est Deze bommel heeft nooit gevoel voor humor gehad. Er valt dit keer niets te lachen. We blijven lachen... Een misrekening. Bommel brengt geen lichtpuntjes. Hij houdt niet van de samenleving en hij maakt anderen niet blij. Dat is dom van mij, ik had het kunnen weten. Kom maar, laten we het gebeurde maar op een technische storing houden. De ambtenaar eerste klasse Doorknoper placht eens per week een buurtcafé te bezoeken om een verfrissing te gebruiken en een blik op het televisiescherm te slaan. Zo houdt men voeling met het publiek en met het wereldgebeuren, placht hij te zeggen. En dat schetst hem als een vooruitstrevend beambte. Ook deze avond had hij oplettend het programma De Loerdraaier gevolgd, maar hij was er niet veel wijzer van. Geworden. Erg onrustig en weinig ontwikkeld als u mij vraagt. Soms denk ik wel eens dat de kijkgelden niet altijd nuttig besteed worden. Dat was toch geestig. Hou u soms niet van een lolletje. Zeker. Een gepast grapje kan er bij mij altijd wel af. Maar dit vond ik niet vermakelijk. Het is onverantwoord om nieuwbouw zo te beschadigen. Want het geeft een onserieuze kijk op het woningprobleem. Zo zie ik het. Goedenavond. Goedenavond, meneer Bommel. Ik heb u op het scherm gezien, net voor die technische ja. storing. Ik ben erg geduldig, maar als een heer voor het lapje gehouden wordt, is zijn woede vreselijk. We, wat bedoelt u? Die brekel, bedoel ik. Dit was geld, maar nu is het onbedrukt papier dat die brekel mij betaald heeft om mijn land met een woondoos te kunnen verknoeien. Loenen en regels hokken nu op mijn groene weidegrond, zodat iedereen kan lachen. Maar ik lach niet. Ik dien een klacht bij u in. Na deze woorden haalde hij diep adem en legde op rustiger toon zijn geven uit. Aha, juist. Nu begrijp ik de diepere zin van de uitzending van hedenavond. Breng iedereen bij elkaar opdat men leert zijn buurman aardig te vinden. Een heel mooie gedachte, werkelijk. Hier ligt een taak voor de overheid. Wat? Daar loopt hij! De vent die het televisieprogramma verkloed heeft. Ik, ik, ik, ik moet deze kant op. Kan je op, wel, uh, mooie meneer. Betalen we daar ons kijkgeld voor? We zullen jou eens leren uh, lachen. Uh, zuurpruim. Ach ja, het publiek heeft recht op divertisement. Een uh, uh, goede gedachte om daar de oplossing van het huisvestingsprobleem aan te verbinden. Hier is de grotsprits die u besteld hebt, meneer Joost. Pas vers en in een nieuwe verpakking die het gebak knapperig houdt. En eh... Uh, hoe vond u het programma gisteravond? Alleraardigst. Ik heb me erg vermaakt, als ik me zo mag uitdrukken. Ach, wat heb ik gelachen. Maar het einde was betreurenswaardig. Ja, ik kan me voorstellen dat het pijnlijk voor u was. Meneer Bommel heeft de pret van alle kijkers bedorven. Is een goede klant, daar niet van. Maar dit had hij niet moeten doen. Men moet anderen hun plezier gunnen, nietwaar? Zo. Wat is dat? Grutsprits, meneer Bommel. Ik zei net tegen meneer Joost... Juist, he? grutsprits. In Brekels gezonde, gladde, gelukkige verpakking, zie ik. Inderdaad, het gemak blijft knapperig, zei ik net. De heer Brekel is een genie, wat u Knapperig? Maar je kan er niet bij komen. Brekel, ha, de loerdraaier. Wij blijven lachen. Ho, ho, meneer... Daar. Meneer. Daar, daar heb je Brekels gezonde, gelukkige verpakking. Ah, we blijven lachen. Brekels gezonde vrede stichtende de flats op mijn wijde. Ah, Brekels televisieprogramma brengt vreugde in de huiskabels. Oh. Heel betreurenswaardig. Meneer lijkt me een beetje uh, overspannen. Zou zou iets gebeurd zijn. Ah. Er is van alles gebeurd. En er gaat nog meer gebeuren. Ik ga een einde aan het gedoe van Brekel maken. Dat ga ik. Ik heb al een klacht over hem ingediend bij de overheid. We zullen zien wie het laatst lacht. Dorknopper heeft de zaak in handen. Nu, de ambtenaar eerste klasse had inderdaad al werk gemaakt van heer Ollies klacht. En op dit vroege uur kon men hem reeds bij het nieuwe flatgebouw aantreffen. Hier heeft dus de televisieuitzending plaatsgevonden. Het pand is beschadigd, meneer Brekel. Hebt u een daartoe strekkende vergunning van de overheid? Die is goed. Niet ik heb het gebouw toegetakeld, in tegendeel. Uit eigen middelen heb ik het laten bouwen... om de familie Richel en de familie Loen een zonnige omgeving te bezorgen. Breng lichtpuntjes is mijn motto. Maar soms worden kleine liefdedaden slecht beloond, meneer Doorknoper. Dat was de strekking van het programma gisteravond. Is u te kennen. U en ik spreken dezelfde taal. Geen wonder, we hebben dezelfde belangen, niet waar. Hoe bedoelt u dat? Ik heb geen belangen, stel je voor. Nee, ik dien de gemeenschap in een overheidsfunctie met pensioenregeling. Daar heb ik u. Het dienen van de gemeenschap is ook mijn doel. Met zachte hand de samenleving in banen leiden, zodat er orde en regelmaat ontstaat voor allen. Dat brengt lichtpuntjes in het leven, mijn vriend. Kijk, weet u wat dit zijn? Ja, natuurlijk. Dat zijn invulformulieren voor de inkomstenbelasting in Driefhout. Juist. Weet u wie die tekst ontworpen heeft? Uh, nee. Niet? Dat zal ik u vertellen. Ik? <lacht> ik, lieve Brekel, heb de tekst opgesteld. En weet u wie de grammatica van het wetboek vastgesteld heeft? Uh, nee. <lacht> Nogmaals, ik. Ik ben de ontwerper van de wettelijke taal die iedereen behoort kennen. Grutjes. Mm -hmm. Het is een grote eer voor mij. Werkelijk. Al dikwijls heb ik gedacht, wie is toch het genie dat achter die prachtige paragrafen zit. En nu loop ik er gewoon mee te praten. Hoe bestaat het? Ach, ik doe alleen maar wat ik doen moet. Dat is mijn plicht. Het was mij een grote eer. Eindelijk heb ik de man ontmoet die ik al zo lang bewonderd heb. Dit is een onvergetelijke dag voor mij, meneer Brekel. U kunt op mijn steun rekenen. Ik zie wat mij te doen staat. Hm. Je hoeft me niet meer te waarschuwen, jonge vriend. Ik heb die brekel nu door. Hij is een groot gevaar voor de samenleving. En het is mijn plicht als Bommel en als heer... om een einde aan zijn gedoe te maken. Ja. Gelukkig heb ik de steun van de overheid... want de heer Dorknoper zit al achter de schelm aan. Nee, je kunt dit rustig aan mij overleggen. Goedemiddag. Ik kom u ja. mededelen dat uw klacht geheel ongegrond is, meneer Bommel. De witte papieren die u mij toonde, ja. bewijzen niets. Integendeel, ze duiden op laster. Zelden heb ik een hoger stand iemand ontmoet dan de heer Brekel. U moet zich schamen dat u zo'n liefdadig persoon wilt vervolgen als een misdadiger. Maar hij deugt niet. Hij is een liefdadiger, als u begrijpt wat ik bedoel. Ziet u dan niet dat alles wat hij doet ellende brengt? Het geld en de verpakkingen die hij uitgevonden heeft, de afbetaling en de flats, de televisieuitzendingen. Direct noemt u nog de wetten en de belastingformulieren. Ik kan werkelijk niet langer naar uw grievende woorden luisteren. De overheid staat achter het streven van de heer Brekel. Dat kan ik u aan het halve mededelen. Brengt vreugde en barmhartigheid in het leven van uw medeburgers. Dat is het motto van de gemeente Rommeldam. En lieve Brekel is ons lichtend voorbeeld. Wees dus gewaarschuwd, meneer Bommel. De bouw van torenflets volgens het brekelschema wordt bereid overwogen. En uw terrein komt ons uitermate geschikt voor. Laat u dat gezegd zijn. Oh, als heer staat men overal alleen voor. Ach, het klinkt zo mooi om vreugde te brengen in het leven van anderen. Hmm, hoe was dat versje over de brekels nog maar? Maar ik voel dat deze vreugde ten koste van weer anderen gaat. Als je begrijpt als wat ik bedoel. Als ik me bedoel. niet vergis, kende Joost het. Niemand heeft zo'n diep gevoelsleven als ik, jonge vriend. En dat is de reden... Uh, luister je het op hoe... Pompoes, wat ben je? Het versje over de brekels. Ik heb er dikwijls aan moeten denken de laatste tijd. Kijk, kijken, um, hoe was het ook weer? Iets met kwiskwe, als ik het zo vrij mag lezen. Kwiskwe um, sibi proximos. Bij de zevenboom in het zavelbos zijn vannacht de brekels los. Wie een ring ziet om de maan moet niet naar de brekels gaan. Zo is het met uw welnemen. Een eigenaardig rijmpje, vindt u niet? Mm -hmm. En weet u wat zo grappig is? Dat versje is de oorzaak van de mooie vriendschap... die heer Olivier met de heer Brekel gesloten heeft, wanneer ik mij zo mag uitdrukken. Die schurk. Iedereen pand die in. Maar ik heb hem door. Eenzaam en onbegrepen. Die Brekel is een losgebroken Brekel, als iemand begrijpt wat ik bedoel. Het is een vreselijke last... Hier loop ik nu, de enige in Rommeldam die weet wat een gevaren boven de stad hangt. Niemand die naar mij luisteren wil. Nergens ontmoet ik begrip. Oh, oh wacht even, mevrouw. Ola, dag, Laat mij dat doen. Ja? Zoiets is geen vrouwenwerk. Het is geen zwaartafeltje, hoor. Uh, dat doet er niet toe. Men is er om elkaar te helpen. Dan komen het luister en het begrip vanzelf. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik, ik heb een nieuwe vloer in de gang laten leggen. Een hele mooie. modderafstotend en erg gemakkelijk schoon te maken. En de betaling was prettig te regelen. Daarom heb ik het maar gedaan. De gangtafel moest toen zo lang naar buiten. Het is helemaal geen moeite... Oh Nee, er zijn andere dingen die veel zwaarder zijn om te dragen. Ja. Geestelijke dingen, ja. bedoel ik. Waar ik eenzaam en onbegrepen mee rondlof. Ja, ontloof. wat naar voor je, Olly. Maar de vloer is echt mooi. Allemaal rode tegels van een nieuw soort spul. Plastiflex, of zo. Ze zijn een beetje glad, maar, maar die meneer zei... oh, oh, oh wat erg. Arme Olly. Oh. Heb je je pijn gedaan? Oh. Ja, het is een beetje glad, hè? Maar het stoot heus modder af. Dat heb ik zelf gezien toen die aardige meneer het kwam demonstreren. Hij heeft er stof en aarde op gegooid en daar heeft hij op getrappeld en gestampt. Maar het kon heel gemakkelijk worden afgeveegd. We moeten er even aan wennen, zei die meneer. Plastiflex is een beetje glad, maar het is een zegen voor de huisvrouw. We blijven lachen, zei hij. En de betalingsvoorwaarden. Wat zei die? Hoe heette die man? Voorzichtig, anders val je opnieuw. Kom. Ik zal je naar binnen brengen, dan krijg je thee. Ik zal eerst even mijn tafel... U krijgt een nieuwe tafel, mevrouw. Maar hoe heette die tegelverkoper? Dat moet ik weten. Breco. Aardige man, werkelijk. Vind je nou niet zo op? Neem er je gemak van. Hier, ga gezellig bij de kachel zitten. Weet je wat? Ik zal je mijn nieuwe jurkens laten zien. Die kon ik heel goedkoop krijgen. Ach, het is goed om in deze vertrouwde omgeving eens open te kunnen praten. Ja. Er dreigt een groot gevaar, mevrouw. Deze prikkel, die u een gladde gang heeft aangesmeerd, is een gevaar voor de omgeving. Hij draait alles om. En hij zal iedereen ongelukkig maken met zijn wit papieren geld... en zijn gemakkelijke betalingen en zijn flats en zijn programma's. Zijn vloeren stoot dan niet alleen modder af, maar ook heren. En daarom vraag ik u Waar moet dat heen <lacht> <Zuck>. <lacht> Kijk u bent een vrouw met smaak en onderscheidingsvermogen U weet wat mooi en lelijk is En daarom <lacht> Hoe vind je mijn nieuwe jurk Olly Schattig hè? Het werd tijd dat ik iets aan de boden ging doen Een vrouw als u moet niet uit de tijd raken Zei die meneer Daarom heb ik de hoed erbij gekocht Is het geen doodje een echte lievenbrekel-hoed, Olly. Uit zijn eigen atelier. Nou, ja. hoe vind je me? Oh. Alles verandert. Oh, ja. ja, een vliegende bloempot. Oh, mijn vingers jeuken en de burgemeester staat achter me. En toch weet ik het niet. Kijk, de wet moet gehanteerd worden. Maar, maar hoe? Hard of zacht? Oh, het zijn moeilijke tijden. Uh, het is treurig. Wat is dit voor een wereld? Alles wordt lelijk en belachelijk. En ik sta daar als heer eenzaam middenin. Maar er is nog een wet. Heer Bas, wat Dorknoper ook zegt. Hoe bedoelt u? Uh, ik bedoel dat ik mijn recht eis. Ik eis dat die flat onmiddellijk ontruimd wordt. Dit is mijn terrein. Het geld dat men mij ervoor betaald heeft is wit papier geworden. Kijk maar. Ach ja, u zegt dat het geld is geweest, maar alles verandert meneer Bommel. Het is begrijpelijk dat het geld zijn waarde verliest wanneer het gebruikt wordt zoals de heer Brekel doet. Maar het is allemaal voor een goed doel, dat begin ik in te zien. Neem nou zo'n flat. Nee, die neem ik niet, dat is het juist. Ook een heer heeft rechten. Quis sibi proximus. Middag, burgemeester, marquise. Bas. Ik moet nieuwe richtlijnen hebben. Die Bommel tast me in het geweten. Hoe moet ik nu? Hard of zacht? Wat bedoel je? Kijk, Bommel is ouderwets lijkt me. Hij vraagt om een harde aanpak in de fletzaak. Maar dat gaat tegen meneer Brekel. Ah, Bommel, Brekel, het grauwroert roert zich. Ik zou de heer Brekel niet grauw willen noemen. Hij is een zegen voor de stad. Maar wat Bommel betreft... Daar heb ik u. Bommel is tegen verkleuring van geld en tegen samenwoning in flats. En hij wil niet lachen. En nu vraag ik u, waar sta ik? Ik weet niet waar Bas staat. Daar kan ik me niet mee in laten. oblige. zo schieten we niet op. Ik moet aan mijn aanzien denken. Een brekel is erg gezien. Bas moet het maar kalm aandoen. Wat u? Het kan me niet schelen. Mijn gedachten zijn bij de sonnetbewerking van dat oude poeem. Quis ques proximus. En alles wat ik vraag is met rust te worden gelaten. Wat moet je doen als hij los is? Los? Wie is los? De brekel. Dan moet je hem zijn zin geven. Als de brekel zijn zin krijgt, gaat hij zichzelf tegenwerken. Maar daar gaat het niet om. Als ik nu maar mijn silicaat had... Daar loopt de heer Olly. Um, ik kom nog wel eens terug. Misschien kan ik je helpen met je vergrootglas. Als je mij dan ook helpt. Hey Olly, wacht even. Ik heb een gesprek met Kweto gehad. Dag, en nu... jonge vriend. Het is prettig voor je dat je aanspraak hebt. Nou, ik... ik voor mij ga eenzaam mijn moeilijke weg. Want ik ben de enige die weet dat brekel een brekel is. Nee, ik... Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. En weet je wat het gevolg is? Hm? Men wil mij schrappen als lid van de kleine club... wanneer ik brekel blijf tegenwerken. Dat is mijn dank. U moet hem ook niet tegenwerken. U moet hem zijn zin geven. Wat zeg je daar? Jij ook al? Ja. Het is mooi. Iedereen laat me in de steek. Nee, ik laat u niet in de steek. Als een brekel zijn zin krijgt, gaat hij zichzelf tegenwerken, zegt Kweetal. En die kan het weten, want hij heeft een brekelsteen. Ik weet nog niet precies wat dat is... maar dat kom ik nog wel te weten wanneer ik een vergrootglas heb. Je praat wartaal. Ik kan je niet volgen. Nou, maar... Een heer van mijn stand denkt zuiver en logisch. Ja. En alleen op die manier kan het brekelvraagstuk worden opgelost. Uh, uh, wat zei je over een brekelsteen? Ja, Kweetal zegt... Ah, het lijkt me gebrabbel. Dat mannetje is al oud en praat nadat het verstand heeft... Hij met zijn denkraam. Maar natuurlijk is het toevallig dat hij ook naar het zavelbos gegaan is. Maar wat heeft hij daar gevonden? Een steen. Terwijl ik... Uh... De, nee, daar gaat het nu niet om. De hoofdzaak is dat Brekel onschadelijk gemaakt wordt. En dat kan alleen wanneer hij zijn zin krijgt. U moet dus vriendschap met hem sluiten. <laughs> onzin? Hm? Hoe is het mogelijk om vriendschap te sluiten met iemand als lieve Brekel? Waarom is dat onzin? Wat is dat nu toch jammer? Kunnen we dan werkelijk geen vrienden zijn? Dag en nacht ben ik bezig om lichtpuntjes te verspreiden. Ik bedoel het toch goed? Dag, jonge vriend. Wat is dat nu toch jammer? Waarom weigert hij de vriendschapshand? Samen zouden we zoveel goeds kunnen doen, lichtpuntjes verspreiden. Naar nou, de vooruitgang werken bijvoorbeeld. Ja, oh, heer Bommel meent het zo kwaad niet hoor. Hij moet alleen aan u wennen. Ik weet zeker... Zo, meneer Brekel. Nou heb ik je dan eens onder vier ogen, om zo te zeggen. Eindelijk een kans om met je af te rekenen. Lachen om Andermans ongeluk, hè? Huh? Ik zal je leren lachen, meneer Brekel. Kom op! Uh, wacht even, goede vriend. Je hebt er verkeerde voor. Uh, ik ben degene die jou en je familie met weldaden heeft overladen. Als er klachten zijn over je nieuwe huis, dan moet je niet bij mij wezen, maar bij hem daar. Laten we die boeren met hun veet in hun glazen huis stoppen, zei hij. Ja, dan kunnen we lachen. Dat zei hij. Uh, kijk hem nou eens lopen. Hmm, zo, is dat zo? Zo, fijne meneer. Lachen om Andermans ongeluk, hè? Oh. oh, dat is gemeen. Waarom stuurt hij die woesteling naar hey Olly? Dat is nogal logisch. Anders zou hij mij hebben aangevallen, liever. Stel je voor, dan zou ik niet op de grond hebben gezeten. Nee hoor, ik blijf liever lachen. Trouwens, ieder is zichzelf het naast. Quis sibi proximus, zo is het toch? Een mooie vriendschap is dat Die dikke pommel ja. Wilde mijn vriendschap niet Kijk hem nou eens zitten daar Je moet het ruimen zien jongen Overal lichtpuntjes Ik krijg er in mijn ogen wat lachen Mijn bril is helemaal beslagen Hou eens even vast jonge poes De bril van Brekel Ieder is zichzelf het naast ja, wel. Geef terug. Geef terug die bril. Zonder glaas is de wereld onzichtbaar voor mij. Geef terug. Geef die bril terug. Hoe vreselijk. <lacht> Bij klaarlichte dag wordt een heer door een woesteling neergeslagen... zonder dat de politie ingrijpt. Waar is Tom Poes trouwens? Waarom deed hij niets? En prikkel. Prikkel, jij bent de schuld van alles. Misselijke lafaard, blijf staan. Dan zal je de toren van een heer leren kennen. Mijn glazen, we beginnen weg. No. Help me toch, ik ben zeer kortzichtig. Ik zal je. Wat is weg? Wat, wat, wat, wat, wat ben je? Onzichtig. Nou, het is onzichtbaar voor me wanneer ik mijn glazen mis. Help me toch. Hier, neem een arm Kijk, dat is nou mooi van je Als je me even naar huis brengt, dan kan ik een reservebril halen Ik heb haast, zie je, dit is zaterdag Moet ik de weekendrit organiseren? Prut. gemalig grondloog en uitgezocht witsel. Aandachtig gemengd en langzaam oplopend te vuur gezet. En wat krijg ik? Prut. Daar ben ik weer. Misschien kunnen we nu een ruiltje maken. Maar wie is dit? Dit is Brek, een jonge Brekel. Te jong, vrees ik. Hoe meer haren, hoe kleiner denkraam. Je kent dat. Een Brekel? Hij lijkt anders niet op lieven. Maar dat komt misschien omdat hij ouder is... Is deze brek een vriend van je? Oh, nee. Ik heb hem opgeroepen met mijn brekelsteen... omdat de brekels het geheim kennen van de doorzichtige kwartsen. Oh. Maar ik heb niets aan hem. Hij kan niet eens brekel met malt verbinden. Oh. Nee, met hem kan ik niet werken. Hij heeft een hekel aan mij. En waarom blijft hij dan bij je? Door de steen natuurlijk. Zolang ik die heb, kan hij niet weglopen. Het oh. is allemaal waardeloos. Op deze manier zal ik nooit mijn hoogzichtig silicaat kunnen maken. Je vergrootglas, bedoel je... Is dit misschien wat je zoekt? De bril van Brekel. Oh, wat mooi. De grondloog moet wel uiterst fijn gemalen zijn. Er zit een prachtige bolling in de structuur. Het werk van een gevorderde Brekel, dat zie ik direct. Jij mag hem hebben. Wanneer ik de steen krijg, ik weet al. Dat is een goede ruil. Hier is hij. Veel geluk ermee. Ja. Maar denk eraan, voor iedere Brekel werkt de steen maar één keer. Wat bedoel je? Kijk, een opgeroepen brekel blijft bij je zolang je dit soort steen hebt. Maar als je de steen weggeeft, is hij weer vrij. Dankjewel, Kweetal. Mm, ik ga weer eens. Nu komen we een eind verder. Wanneer Olly een beetje wil meewerken, is er misschien een kans om van lieve brekel af te komen. Ik ben zowel kortzichtig als verzichtig. Men kan het onzichtig noemen. Het is een gebrek dat bij ons in de familie zit. Het is wel akelig, hoor. Maar wanneer je niet goed ziet wat anderen doen... dan is het moeilijk om te blijven lachen. Ik weet het niet. Zolang je maar ziet wat je zelf doet. Als u begrijpt wat ik bedoel. Parbleu! Vriendschap gesloten, Miss. Bommels en brekels, ja. Het is een tijdverschijnsel. Oh, uh, het is geen tijdverschijnsel. Deze heer heeft zijn bril verloren. En nu ben ik bezig om een goed werk te doen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja. Naast de liefde. Quis proximus. Dat is een bekende Ach, wat. Een kinderversje. Kom, laten we verder gaan. Ik heb niet de hele morgen de tijd om u thuis te brengen. Uh, wacht even. Misschien wil deze heer mij verder naar huis brengen. Ik moet alleen even een bril halen. Maar het is vervelend om geholpen te worden door iemand die onaardig is. Ik u naar huis geleide? Par exemple. Het is het toppunt. Ik sloof mij uit om in stilte een goed werk te doen. En dat is mijn dank. Wint u niet op, Amice? Maak rustig uw goede daad af. Ik zal u niet in de weg staan, want ik heb wel wat beters te doen... ...dan deze uh, prikkel naar zijn sturtende kijkglazen te voeren. In mijn gedachten zijn bij mijn sonnet... ...quisquisquisibi proximus. Nog een klein eindje. Ik, ik nader mijn huis, dat voel ik. Zijn dit niet de buitenwijken van Rommeldam? Wat bedoelde die marquise toch, met dat versje... Kwiske Sibi bedoel ik. Dat versje uit het zavelbos. Dat is heel aardig. We blijven lachen. Maar ik woon hier dichtbij. Met dat versje kan men brekels oproepen. Wat betekent dat Kwiske Sibië zo? Ieder is zichzelf het naast. Dat betekent het. Heel aardig. Ik houd mij aan uw vers, heer Brekel. Ga maar alleen verder. Hier was ik bang voor, maar het is niet ver meer. En bovendien heb ik geen tijd te verliezen. Het is zaterdag en de weekendrit te wachten. Moet nodig wat lichtpuntjes brengen. Ja, zo. Daar gaat hij. De topper. Onzichtig. Maar wat doet hij nu? Hij loopt recht op een man-gat af. Wat moet ik doen? Hij loopt zo ongelukkige moed. En als hier zou ik... A aan de ene kant moet ik... Ach, wat. A aan de andere kant... Dag, heer Bommel. Gelukkig dat ik u tref... Ik heb al een poosje naar u gezocht. Huh? Huh? Zo, de Brekelsteen zit in zijn jaszak. Oh, ben jij het? Hm? Uh, het is zijn eigen schuld, als je dat maar weet. En op deze manier zijn we in één keer van hem af. Uh, wat bedoelt u? Een heer moet hard kunnen zijn. Het geluk van de samenleving hangt er af. Dat moet je goed begrijpen. Uh, ik weet niet waar u het over hebt. Maar weet u ook waar Brekel is? Ik heb zijn bril afgepakt, zodat hij niet goed kon kijken. Maar ik dacht dat u hem wel op weg zou helpen. Zo, dacht je dat? Nu, dat heb ik gedaan. Ik bedoel, ik heb een list bedacht om hem kwijt te raken. Weet je waar die is? Hm? Hm. hij is? Daar! Een mangat? Hij is erin gevallen. Zijn eigen schuld. Hij deugde niet. En als heer zag ik mijn plicht. Hm. Dat is niet zo best, want nu hebt u hem boos gemaakt. Een brekel uit het zavelbos laat zich trouwens niet in een gat vangen. Hij komt terug, dat verzeker ik u. Hij komt niet terug. U hoeft niet bang te zijn. Maar u moet met hem meewerken. En u moet zorgen dat hij niet op de achtergrond blijft lachen. Hij moet meedoen in de dingen die hij zelf verzint. Ah, onzin. Als hij terugkomt, zal hij wraak willen nemen. En hoe kan ik dan zorgen dat hij gaat meedoen? Oh, dat is gemakkelijk. U moet zelf meedoen. Lieve Brekel blijft voortaan bij u. Dat zult u zien. Kinderpraat. Je bent nog te jong om te begrijpen hoe gevaarlijk hij is. Tot alles in staat, jonge vriend. Tot alles. Tot alles. En dan maar lachen op de achtergrond. Ach, wat praat ik, hij komt niet terug. We gaan gewoon het deksel op die put schuiven en we praten er niet meer over. Afgesproken? Helaas, zoals de oplettende luisteraars kunnen horen... was heer Bommel's plan al te eenvoudig. Achter hun ruggen steeg, te midden van luchtbellen... de heer Brekel uit het mangat omhoog... opnieuw met een bril gesierd... terwijl zijn kostuum geen enkele smet vertoonde... Zo, gelukkig dat ik mijn huis zo gemakkelijk kon vinden. Maar nu zal ik moeten voortmaken om de weekendrit in de juiste vorm te gieten voor het programma van vanavond. Hm. Vreemd. Ik zou wel voort willen, maar mijn gevoel trekt me naar die zuurpruim van een bommel. Merkwaardig is dat. Daar is hij. Net wat ik dacht. Daar is hij. Wat nu te doen? Daar ben ik weer. Ik heb besloten bij je te blijven, bommel. Het is toch te laat voor de autobeurs. Wat ga je vanmiddag doen? Uh, een eindje rijden. Niet waar, heer Ollie? Met jou praat ik niet. Jij hebt mijn bril gestolen. Dus niet om te lachen. Luister niet naar dat witte ventje, jongen. Wat ga je vanmiddag doen, vroeg ik? Uh, ik ga vanmiddag een eentje rijden. Uh, picknicken op de heide. Niet waar, uh, uh, Picknicken op de heide, dacht ik. Hm. Zou je dat nou wel doen? Je moet je oren niet naar dat witte ventje laten hangen. Ik vertrouw hem niet. Hij doet met lachen vergaan. Het is zaterdag en ik heb mijn rust nodig. Bovendien is het mooi weer. Wat is er tegen een eindje rijden? Niets, maar... Ik laat mijn oren niet hangen. Zo ben ik niet, dat moest u weten. Wat is er tegen een picknick op de heide? De vrije natuur, dat is wat iemand van mijn stand nodig heeft. Hmm, wat is dit voor aanplakbiljet? Vergeet niet om hedenavond af te stemmen... op Lieve en Brekels tv-programma De Loerdraaier... Geniet in uw zetel van de vrije natuur en blijf lachen. Maar als u mee wilt doen aan deze kostelijke uitzending, ga dan een eindje rijden. Hmm. Een mooie dag met uw welnemen. Echt weer voor een tochtje naar de heide, meneer Olivier. Ik ben zo vrij geweest enige verkwikkende hapjes voor u in te pakken. Oh. En zo gezellig voor u dat de heer Brekel meegaat. Gaat niets boven een prettige beschaafde aanspraak. De heer Brekel is zo'n hoogstaand mens wanneer u mij toestaat. Uh, uh, dag, Joost. is dat voor een drukte? Dat is een kleine onderneming die ik heb opgericht. <laughs> Ook eenvoudige lieden hebben recht op lichtpuntjes in hun bestaan, nietwaar? Mm -hmm. Wel nu, daar kan men occasions krijgen. Occasions? Gelegenheidskoopjes. Tegen spotprijzen kan de gewone man daar een automobiel op afbetaling krijgen. Oh. Brekels kreukels noemt men ze in de volksmond graag. <laughs> Het is mooi om goed te doen, jongen. Eigenlijk zou ik hier uit willen. Om te kunnen blijven lachen, voel je wel. Maar iets weerhoudt mij. De weg die van Rommeldam naar Upsterwolde voert... is terecht tot ver buiten de grenzen beroemd. Lieflijke heuvels welven zich over het landschap... en statige loofbomen bieden rust aan het oog van de passerende reiziger klateren van heldere beekjes paart zich aan het gezang van de zeldzame vogelsoorten die zich hier in de lentetijd nestelen. En de geuren van zeldzame kruiden mengen zich met de reuk van de wilde foelie die als een tere wade over de glooiingen ligt. Het mag dan ook geen verwondering wekken dat dit heerlijke oord meer en meer gezocht wordt door de vermoeide stedeling wanneer hij na gedane arbeid een ogenblik verpozing zoekt. Dit staat in het boekje dat de Rommeldamse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer in de handel brengt. Het wordt weinig gekocht, want ook zonder aanbeveling trekken de stedelingen er in het weekende op uit om van de natuur te gaan genieten. Onder de talrijke verpozing zoekende kon men ook de oude schicht waarnemen. Het trouwe voertuig bewoog zich tegen wil en dank voort in de stroom der zaterdagrijders op weg naar een picknick op de Upsterwoldse heide. Commissaris Bas sloeg de verkeerstroom met gemengde gevoelens schade. Bij het viaduct zit de zaak al vast. En bij heksters Wagen is het helemaal uit de hand gelopen. Maar wat moet ik doen? Ik red het niet door erop te rammen. Laten we terugkeren. Eigenlijk heb ik helemaal geen tijd voor dit pleziertochtje. Vanavond heb ik een televisieuitzending... en dit is een toptijd voor mijn handel en occasions. Waarom ik met je ben meegegaan, dat snap ik eigenlijk niet. Oh, nee, ik ook niet. Toppoes kan zeggen wat hij wil, maar het valt voor een heer niet mee om de plicht te doen. Oh, oeh. Voorliggers die van het uitzicht willen genieten en achterliggers die je pumper raken. Toch gaan we verder. Een bommel zij door, ook als hij door het gevaar omringd wordt. Trouwens, we zijn er haast. We blijven lachen, maar zijn we haast. Op de plek waar we gaan picknicken. Daar in de verte bij die tenten is de Upsterwoldse heide. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ah, de heide. Ik benijd heer Olivier als men mij toestaat. Maar wat let me om een ploffiets te kopen voor mijn gespaarde geld? Morgen is mijn vrije dag... En ik heb een fraaie occasion bij meneer Brekels-Kreukels zien staan, een rode met gromwerk, als ik zo vrij mag zijn. Ik zou dan een kleine picknick in de vrije natuur kunnen genieten. De upsterwoldse heide is bedekt met de plantensoort die hier bij voorkeur groeit, de gewone of struikheide, Caluna vulgaris. Doch ook treft men er de fijne of dopheide aan, Erika, tetralix. En het is dan ook geen wonder dat deze streek zeer gezocht wordt voor het genieten van een picknick in de vrije natuur. Als ik mij zo mag uitdrukken. Zeker nu de heer Brekel er, om nog meer lichtpuntjes in het leven van de bezoekers te brengen, een lunapark heeft doen optrekken. Waarom doe ik dit eigenlijk? Ik ben een vrije Brekel, maar toch valt het me moeilijk om te blijven lachen. Dat is vreemd. Er is iets onnatuurlijks aan de hand. Dat voel ik. Bah, te veel natuurminnaars. En overal verborgen camera's. Kijk daar eens. Dat is meneer Brekel zelf. Laat de camera lopen, Piet. Die moeten we hebben. Een reuze ideetje om hem mee te laten doen aan zijn eigen programma. Reuze. Stuntje hoor. Dan blijven we pas lachen. Hoe doen we dat? We zullen hem een paar woorden laten zeggen. Er op af. Camera loopt. Meneer Brekel. Joho. Meneer Brekel. Een ogenblik. Hij gaat weg met die microfoon. Ik, ik hoor je niet. Een paar woordjes maar. Voor de kijkers. Vanavond, meneer Brekel. Iets over het lichtpuntjes in het leven en blijven lachen. U weet wel. Lach om je eigen. Er is hier niks te lachen. Ik hoor hier niet. Ik wil weg. Laat me door. Losgebroken. Niks weet. Het ruikt hier over spannende, rote, ingeblikte krekelaars! Meneer Brekel! Geweggelijke begaan ongeluk, stinkende! Meneer Brekel! Daar valt hier helemaal niks te lachen! Er zijn rangen en standen wanneer men mij toestaat. Niet iedereen kan het even goed hebben. En door de tv kan men toch meegenieten met het vertier van anderen. Meneer Brekel heeft dat zo mooi begrepen programma de loer draaien. Voorziet in een behoefte voor de minder bedeelde. Kijk er toch eens aan. Daar rijdt men de vrije natuur in. Er is heel wat belangstelling... als ik mij zo mag uitdrukken. Bah! Van de picknick is niets terechtgekomen. Ik heb een onvoldaan gevoel in de Maastreek... en een ernstig opkomende hoofdpijn. Een eindje rijden... Wie komt nu op zo'n belachelijk idee? Ik weet het niet. Het is ontzettend. En jij, je hebt het zelf uitgevonden. Je bent toch de man van de weekendrit hè? van het Luna Park op de Heide? Die ben ik. En, en van nog zoveel meer. Altijd ben ik bezig voor anderen. Maar daarom is het vreselijk om er zelf aan mee te doen. Als men lichtpuntjes in het leven van zijn buurman brengt, blijft men lachen. Maar hoe wee, als men er zelf slachtoffer van wordt, dan vergaat het lachen, jongen. Oh, wat zei Tompoes ook alweer. <laughs> Juist, daar heb ik je. Je bent bang voor je eigen streken en daarom moest ik je meenemen. <laughs> We blijven lachen! Lach niet! Ach ja, een bommel voelt direct waar de knop zit. Maar één ding is me toch niet duidelijk. Waarom ben je meegegaan? Dat weet ik niet! En af genoeg! <laughs> ik wil niet verder! <laughs> ik ben eruit! Stop! Dit is beter. Achter mij het motorgeronk van de weekende ontspanning. Brekels, kreukels over het landschap. We blijven lachen. Vreemd. Hier loop ik nu, een vrije brekel. Maar er is iets dat mij naar bommel trekt. Wat is er toch met me aan de hand? Daar loopt brekel. Die man heeft heel wat welvaart gebracht, Bas. Ik heb nog nooit zo'n drukte gezien. Er holt heel wat geld op zo'n weekende, dat verzeker ik je. Jawel. En heel wat kreukels. Zeventien aanrijdingen, drie over de kop en bij de rotonde alles muurvast door een uit de wagen gevallen motorblok. Je zeurt. Daar is de politie voor. Bekijk het ruim, Bas. Mooi werk. U moet morgen eens op de kleine club komen, meneer Brekel. Ik zal u voorhangen. Wat nu? Bas, hij loopt zomaar weg zonder te antwoorden. Ik mis iets als ik zo vrij mag zijn. Hij de heer Brekel toch? Ze was geestig toen die gezette dame in de kuil viel. En de ijsetende heer die op het radiotje trapte was zeer vermakelijk. Maar ik mis de begeleiding van meneer Brekel. Die kan zo'n heerlijke toelichtingen geven over lichtpuntjes en blijven lachen. Lachen om je eigen? Huh? Er is er niks te lachen? Huh? Ik hoor hier niet, ik wil weg. Huh? Laat me door, losgebroken, niks weet. Huh? Het rentier hier. Dag Joost. O, een spannende rote, ingebrekte krekelers. Vragen we te gaan, verhaal oh. Daar oh. Daar valt hier helemaal te nou. lachen. De... Dag, heer Olivier. Ik eh? hoop dat u een prettige dag gehad hebt. Oh. Maar deze reportage is zeer ongepast. Ik betaal geen kijkgeld om uitgescholden te worden met uw welnemen. Kom, kom, kom, kom. We blijven lachen, jongen. Er valt iets te lachen. En ik ben zo astrand om uw vriendschap met Brekel betreurenswaardig te noemen. Hij is een grof persoon. Plat is het leven dat tiert en raast... dat haast en jakkert naar een vormloos doel... dat boltert over stichters teerbesnaard gevoel... en ieder is zichzelf het naast... Eerste strofe. De spanning is gewekt, het onheil loert reeds. Nu verder. Zacht zeeft de maan haar licht door het gebladerd. Stil is mijn hart en stil is de nacht. Vet ook, daar drijft een kinkel zijn vee over mijn gazon. Deze onbeschaamdheid gaat te ver. Hallo, pies. Een mooie avond was. Inderdaad. Maar dat is nog geen reden om uw kudde uit te wijden. Kudde? Oh, dat is mijn nieuwe klakson Van Brekel gekregen. Ik dacht toe te geven. Parbleu, spaar me uw stuitende gedachten. Ge hebt mijn sonnet ermee beschadigd. Ik dacht, ik kom even langs. Het was een mooie dag en er zijn goede zaken gedaan. De vreemdelingen industriteert, ziet u. Ik dacht, dat zal de markies toch ook interesseren. Hij is een vooraanstaand burger van Hommeldam, dacht ik. Parbleu, een Coteclair de Barneveld is geen burger. En het tieren van vreemdelingen interesseert hem niet. Bovendien staat het loeien van uw automobiel hem onuitsprekelijk tegen. Wilt u bij het heen gaan de motor zachtjes in beweging brengen? En ik verzoek u niet te klaxoneren. Goedenavond. Dat is sterk. De koude drukte. De, de bloei van de stad kan hem niet schelen. Zo, zo. Nou, daar zullen we rekening mee houden. Maar eigenlijk wordt zo'n figuur niet thuis in deze tijd van toenemende welvaart. Hij is onmaatschappelijk. Dat is hij. En waar moet het heen wanneer de burgemeester niet mag toeteren zoals hij wil? Ah, ik ben toch zeker het hoofd van de politie? Uh, uh. Ha, ha, ha. Heb ik je laten schrikken, Doorknoper? <laughs> het is maar een grapje hoor. Die toeter is een cadeau van Brekel. Ja, ja, die man brengt heel wat vrolijkheid, niet? Wat jij. <laughs> ja, ja, zegt u dat wel. Maar volgens artikel 27 sub B van het verkeersreglement mag de klakson slechts gebruikt worden... Ach, wat zeg uit met je ambtelijke taal, Doorknoper. We blijven lachen. Het is na dienst tijd. Voor mij niet. Ik ben doende de belastinggelden ter bestemder plaatsen te brengen. In overuren weliswaar, maar toch. Nou, kom toch, Doorknoper. Ach ja, misschien mag men een oogje toedoen. Er is inderdaad reden tot gepaste vrolijkheid, want ik heb nog nooit zoveel belastinggelden opgehaald. De welvaart is groot, burgemeester. Jawel, de welvaart is groot. Nu weet ik wat heer Bommel morgen gaat doen. Ik hoop alleen maar dat hij de Brekelsteen nog heeft en dat het ding nog werkt. Want dan is het einde van Brekel in het zicht. Heer Olivier, er is bezoek voor u. De heer Brekel vraagt belet. Hij heeft de gehele nacht op de stoep gezeten, als u mij toestaat. Op de stoep gezeten? Waarom? Dat weet hij niet. Er is iets dat hem naar u toedrijft met uw welnemen. Heel betreurenswaardig. Hij is geen goed gezelschap. Uh, nee, geen goed gezelschap. Wat wil hij nu? Hij vraagt wat u wilt. En voor het geval u niet weet wat u wilt... vraagt de jonge heer Poes u te spreken... Hij is zojuist aangekomen. Ik kan je niet volgen. Stuur ze weg, Joost. Het is nog vroeg. En al dit denken is te veel voor mij. Dat voel ik. Het spijt me, heer Olivier. Vandaag is mijn vrije dag. En uw ontbijt was heden mijn laatste daad, als ik zo astrand mag zijn. Oh. Ik overweeg een fietstocht naar de heide. Oh. Olly, wat gaan we doen, jongen? U wilt naar de stad, hè? Een bezoek brengen aan het belastingkantoor, niet? Waarom ga ik naar het belastingkantoor? Alles is toch in orde? Ik ja. heb meer betaald dan ooit. Wat moet ik daar nu doen op deze vrije dag? Lachen. Praat niet zo. Nee, op dat kantoor hebben we niets te maken. Ik voor mij heb meer belasting betaald dan iedereen. Dat is goed werk, want het verspreidt lichtpuntjes. Maar toch vind ik er niets aan om daar naartoe te gaan. Ik blijf liever lachen. Heer Bommel wil er toch heen, niet waar, heer Olly? We gaan naar het belastingkantoor. Heel gewoon. Het is er net een ochtend voor, vind ik. Laat je oren toch niet naar dat domme ventje hangen. Ach, waarom ga ik eigenlijk met je mee? Ik wil helemaal niet. Maar er is iets dat me trekt. Even naar de opgehaalde belastinggelden kijken. Ik kan het niet laten. Als niemand me nu maar ziet. Wat ik doe zou men een inbreuk op de reglementen kunnen noemen... Maar ach, ik kan het niet laten. Even naar de belastinggelden kijken. Heel eventjes maar. Daar schuilt toch geen kwaad in. Daar staat de belastingophaalauto. Een paar minuten maar. Een korte blik in de geldzak is voldoende. Ach, er is geen mooiere dag in het jaar dan wanneer de oogst binnen is. Men moet mij dit gunnen. Daar is, is iemand. Maar waarschijnlijk een achterstallige of een geval van gewetenschelden. wat moet ik doen? Men zal mij op heterdaad betrappen. Vlug, die geldzakken terug in de auto. Er oh, oh, oh. is natuurlijk niemand. Wat doe ik hier eigenlijk? Je hebt je laten ringeloor door dat witte ventje... Kom toch mee, jongen. Dan gaan we gezellig samen aan een automatische babyverzorger werken. Nee, hier moet ik zijn. Ah, net als ik dacht. Er is iemand. Ik ben hier niet graag. Voor de welvaart heb ik gezorgd, maar de gevolgen zijn niets voor mij. Ik blijf liever lachen. Kom oh, toch. Uh, wat nu, M uh, meneer Dorknopper? Wat een geld, wat een geld. Al deze welvaart is mijn werk... Maar ik wens oh. geen dank. Ga toch mee, jongen. Is er iets, meneer Dorkloper? Is er iets? Dat zou ik menen. Hier, kijk maar. Dit zijn geen banknoten. Het is gewoon wit papier. Ze waren goed toen ik ze erin deed, maar ze zijn geheel verbleekt. Het zijn er toch veel... U moet de lichtpuntjes zoeken. Ik heb gezorgd dat er veel geld binnenkwam. En daar gaat het om. Kom. We blijven lachen. Het is waardeloos. We gaan maar weer eens verder. Ik voel dat we de heer Dorknoper in het werk stoeren. Waardeloos. Waardeloos. Zo gaat het nu wanneer men welvaart brengt. Ach, het is prettig om het te doen, maar men moet onopvallend op de achtergrond blijven. Al deze publiciteit is niets voor mij. Kom toch mee, jongen. Uh, wacht even. Daar staat Grootgut voor zijn winkel. Hij lijkt me wat bedrukt. En het is net wat voor u om hem aan het lachen te brengen. Een ander keertje. Nu niet. Uh, Grootgut, u hebt daar een wit bankbiljet, zie ik. Oh, dat komt tegenwoordig meer voor. Er is heel wat geld in omloop, maar het ontkleurt nogal. Ik heb het persoonlijk meegemaakt. Het is treurig. Een heel, een heel slechte kwaliteit geld. En natuurlijk is de middenstand weer te dupe. Oh, we blijven lachen. Spreek me niet over lachen. Al dat gelach gaat ten koste van de kleine zelfstandigen. En gisteravond was men zo onbeschaamd om de kijkers in hun gezicht uit te schelden. Ik zie daar niks vermakelijks. Uh, het komt allemaal door de welvaart. In het begin zag ik er ook het leuke niet van, maar Tom Poes zei... Uh... Ik bedoel, sinds ik Brekel mee laat doen als een eigen grappen, begin ik er pret in te krijgen. Brekel, dat is de man die schuttingtaal uitsloeg voor de beeldbuis. Ja, ja, hier staat hij. Al deze lichtpuntjes zijn zijn werk, als u begrijpt wat ik bedoel. En en lulling en lulling, Hannes, ik spreek... Nou zou je het hebben, zie je dat? Dat is die vent van de tv-uitzending van gisteravond. Hij valt daar de kruidenier aan. hier weg. Stuk ongeluk! Maar ga je niet mee, Bommel? Ik wil hier weg. Maar er is iets dat mij tegenhoudt als jij er niet bij bent. We moeten vluchten. Ik niet. Een heer vlucht niet, want hij heeft een schoon geweten. En bovendien wil ik blijven lachen, als u begrijpt wat ik bedoel. <lacht> ik heb het nooit zo begrepen, maar ik begin lichtpuntjes te zien. <lacht> bedoel ik. <lacht> Daar zit ze te lachen. De heer Pommel is altijd een goede klant geweest en stipt van betalen. Maar het stijgt me boven de boordenknoop. Nu hij met die brekel meedoet. Brekel brengt verblekend geld in omloop. Brekel? Die schuilt kijkers uit. Brekel? Hij drijft de spot met de woningnood. Brekel? Hij gooit kreukels op de weg. Met de remmers door de vering geslagen. Brekel? Hij heeft het middenstandsdiploma uitgevonden en de heeft in drie fout. Dat gaat zo niet langer. Als de overheid niet ingrijpt, moeten we zelf iets doen. Brekel, eruit! We moeten vluchten. Een oploop? Maar ik kan er niet dichterbij komen zonder gevaar voor mijn kleding. Wat is er aan de hand, doorknoper? Het is die Brekel, burgemeester. De belastinggelden ontkleuren. Er is iets onwettigs aan de hand, maar ik kan er de vinger nog niet op leggen. Het staat echter vast dat er moet worden ingegrepen. Hier mag de overheid niet werkeloos toezien. Waar wacht je op, bast? Daar is een oploop. Het wachten is op de sterke arm. Artikel 95 moet in alle gestrengheid worden toegepast. Wat is er aan de hand? Randen op! Daar is de een of andere overtreding gaande. Welke overtreding de vooraanstaande burger op het oog had, weet ik niet. Maar een feit is het dat de menigte in beweging was gekomen en nu achter Brekel en Herbommel aanjoeg. De laatste had alle aardigheid in de onderneming verloren toen hij begreep dat hij voor een medeplichtige werd aangezien. Ik lach helemaal niet. Ik, ik heb niets gedaan. Het is de schuld van poes. Ik poest met Brekel mee. Spaar je adem. Zo'n sprinkhanenzwerm heeft geen verstand. Mijn huis is hier dichtbij. Eventjes nog. Nu. Oh! Het is hetzelfde mangat waar Brekel een nieuwe bril heeft gehaald. Wat doen al die lieden daar? Ze schijnen boos te zijn en het lijkt wel of ze Brekel roepen. Zou hij opnieuw in dat mangat gevallen zijn? Heldere, duidelijke richtlijnen. Daar heb je wat aan. Rammer op, zei de burgemeester. <laughs> dat geeft tenminste vastheid. Beter dan dat gemekker over lichtpuntjes en het laten lachen van je buurman. Kom op, mannen! Geen gepraat! De rel moet uit elkaar! Eerst rammen, dan vragen. Vergeet het? is afgelopen met de liefdadigheid. We krijgen nu weer orde. Oh, wat gebeurt er? Er wordt gevochten, dat voel ik. Is er dan niemand die aan mij denkt? Door die val heb ik een bonkelde hoofdpijn opgedaan. Word ik er zorgzaam uitgeholpen? Nee, men schoot samen en vecht boven mijn hoofd. En men laat mij in de punt zitten. We zijn vechten betrokken. En afgelopen met de pret. We hebben je wat afgelachen, maar niet. Maar jij hebt het doel gemaakt en daarom wil ik hier weg. Iedereen is zichzelf het naast als het fout gaat, wat jij. Oh, ga dan. Ik houd u niet tegen, heer Brekel. Maar mijn plaats is hier. Ik blijf wachten tot ik op gepaste wijze uit de punt word gehaald. Weet u ook waar heer Bommel is? Bommel? Ja. Daar natuurlijk. Ja. Bommel is met zijn medeplichtige in dat gat gevallen. Zo gaat het als met geld ontwaart. Het ontstemt de burgerij en prikkelt de overheid. De gevolgen zijn niet overzien. Onzin. Heer Bommel was de enige die wist dat Brekel en zijn geld niet deugen. Hij zat achter de schurk aan. En jullie laten hem in de put zitten nu die hem gevangen heeft. Laf hoor. Hoorde je dat knopen? Bommel heeft de schurk alleen nagejaagd en hem in die put gevangen. Ja. Ik herinner me nu dat hij me al eerder attent maakt op het witte geld. En dit werd helemaal een nieuw licht op de zaak. Zou het waar zijn? Het is waar. Toen wij nog allemaal leven Brekel riepen en blij waren met toeters op onze wagens... heeft Bommel ons al gewaarschuwd. Ik heb geen toeter. Bas, ongelukkige, wat heb je gedaan? De zaak is in orde. De oploop is uit elkaar geramd. Mooi ouderwets werk. We zullen ze leren. Ach wat, niet de oploop, maar Brekel moet je hebben. Nu zit Bommel met die schurk in dat mangat. En wat doet de politie? Niets. Die rust op zijn lauweren. Dat gaat niet pas. Aan het werk. Pst. Hé, hey, Olly. Oh, Tom Poes. ben je daar eindelijk? Het werd tijd. Ik wens deze benauwde omgeving te verlaten. Kom mee. Ik woon hier vlakbij, maar ik kan niet weg als jij niet meegaat. Er is iets wat mij in jouw buurt houdt. Er zit een steen in uw zak. Die moet ik hebben. Is dat alle hulp die ik van je krijg? Mooi is dat. Hier sta ik, een heer en een bobbel tot de knieën in de ellende. En in gezelschap van een neerdrukkend iemand. En jij vraagt om een steen. Een steen? Dat is het toppunt. Hoe kom ik daaraan? Wat heb jij met mijn steen te maken, bedoel ik? Ik bedoel, zeg liever hoe ik prekel ooit weer kwijt moet raken... Hier is je steen. Brekel is al weg. Hij is steeds bij u gebleven omdat ik die steen in uw zak had gestopt. Maar nu ik hem terug heb, is Brekel naar huis gegaan. Waar dat dan ook is. Het is een brekelsteen, heer Olly. Brekel is weg? Ja. Oh, gelukkig. Met mijn tere gezondheid had ik hem niet veel langer kunnen verdragen. Maar wat bedoel je met een brekelsteen? Dat zal ik later uitleggen. Komt u eerst maar eens uit de put. Daar komen een paar lieden die u willen spreken Zo, ondergedoken hè? Het is maar goed dat je uit je schuilplaats komt, Bommel Je bent erbij Waar is je medeplichtige? Een Bommel heeft geen medeplichtige Die is trouwens weggelopen Ik werd... U begrijpt het verkeerd, commissaris Heer Bommel heeft Brekel onschadelijk gemaakt Helemaal alleen Je begrijpt het verkeerd, Bas Bommel heeft jouw werk gedaan in plaats van hem te arresteren, mag je hem wel dankbaar zijn. Nu breek mijn klomp. Wat was mijn werk dan in dit geval, zou ik wel eens willen weten? Het ontmaskeren van lieve Brekel. U had door moeten hebben dat zijn geld zou ontkleuren... en dat zijn kreukels in zijn huizen niet deugen. U had de overheid tijdig moeten waarschuwen. Zo zie ik het. Namens de gemeente zeg ik je dank, Bobbel. Ik geef toe dat ik je voor een zuurpruim heb versleten... toen je geen lichtpuntjes wilde verspreiden... en toen je niet wilde blijven lachen... Maar je had het bij het rechte einde. Dat zie ik nu in. Oh. Deze stad gaat aan het lachen ten onder. Yeah. Wat valt er eigenlijk te lachen, vraag ik me af. We beleven ernstige tijden. Zo is het. Zo is het. Ja, vooral in de week -eindes. Waar is die brekel eigenlijk? Wie is verjaagd door deze oppassende burger? Kom, Bobbel. Ik zal je een lift naar huis geven. En help me onthouden. Dat ik die toeter van mijn wagen haal. Dat ding geeft aanstoot. Bommel. Met als hoofdklinkers Mark Rietman, Jacob Derwig en Krijn Ter Braak. Spelleiding en klankbaas Stef Visjager. Geluidschuiver Frans de Rond.